Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt knallen in Groningen de komende dagen. Want de vuurwerkshows bij de concerten van Ramstein morgen en overmorgen daar mogen doorgaan. Het heeft de hoogste rechter besloten. Natuurbeschermingswacht Meppel wilde dat vuurwerk niet omdat het vogels en vleermuizen zou verstoren. Maar de rechter gaat er niet in mee. Het is niet de eerste rechtszaak die de natuurorganisatie aanspande. Ze probeerden ook al het geluid van de concerten omlaag te krijgen. Daar wordt zometeen uitspraak over gedaan. Door storm poli is één doden gevallen. Dat gebeurde in Haarlem. Een vrouw van 51 zat in de auto toen er een boom opviel. Op meerdere plekken in de stad vliegen de takken door de lucht. Verslaggever Hendrik Willemhofs. Afgelopen uren is de storm poli hier overgetrokken. Er komen heel veel meldingen binnen, vergrijpen van de veiligheidsregio, van vooral schade. Um, en de oproep is wel om niet met 112 te bellen als er sprake is van schade. Dan mag eigenlijk alleen als er uh, sprake is van mensen die in nood zijn. Er waren ook mensen die het weer dachten te ontwijken. Door lekker te gaan winkelen bijvoorbeeld in Batavia stad in Flevoland. Maar deze bezoekers kwamen thuis van een koude kermis. Ik dacht eventjes uh, het slechte weer uh, uh, vermijden. Dus lekker de winkels in. Het is dicht. Het is gesloten. Het is gesloten inderdaad. Dat meen je niet. Ja, volgens deze winkelmedewerker is het een goede beslissing dat Bataviastad dicht blijft. Het waait hier altijd heel hard, het is vlak bij het water. De dakplaten liggen hier niet al te best erop, geloof ik, uit, uh, uit voorgaande jaren. Ja, of ze nog open gaan vandaag, dat is niet bekend. En dan nog ander nieuws. 60-plussers en kwetsbare mensen kunnen in het najaar weer een coronaprik krijgen. De gezondheidsraad adviseerde dat vorige week al, maar nu is het definitief. Het weer, inmiddels geen code rood meer. In het noorden nog wel code oranje. Later vanmiddag is de herfst overal voorbij. Komt de zon er af en toe door bij een graad of 19. Morgen meer zon bij 22 graden. En vrijdag beginnen we aan een zonnig en warm zomerweekend. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland nog veel last van de storm of de nasleep daarvan. De, zo is de A7 vanuit Horen naar Zaanstad volgelopen tussen Avenhoorn en Purmerend. Dat is dat vijf kilometer. Ze zijn bezig met het opruimen van omgewaaide bomen. De rechterreis is dicht, die heeft een kwartiervertraging. De A9 naar Alkmaar tussen, Amstelveen en Alk tussen Uitgeest en knooppunt Kooimeer... Zijn er bomen omgewaaid, twee rijstroken zijn dicht. Dat kost je een kwartier extra. Dan de A9 Alkmaar-Amstelveen. Tussen knooppunt Kooineer en Uitgeest is de weg nog steeds helemaal afgesloten. En de A10 Noord richting de A10 West is dicht bij Tuindorp-Oostzaande omgewaaide bomen. De N203 naar Amsterdam tussen Alkmaar en Uitgeest, 40 minuten vertraging. En de N307, de dijk Enkhuizen-Lelystad, is vanwege de harde wind nog steeds in beide richtingen afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Het is zo stil in mij. Ik heb ne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 Oh, stay. de tweede uur begonnen met Can You Feel the Love Tonight van Elton John, gevolgd door de Nederlandstalige van Dick Hout, Still in mij En we gaan door met Up When We're Belong van Joe Cocker en Jennifer Warns. Woonze ochtend kunt u in de grote zaal van de Blauwe Trem aanschuiven bij het inlooppunt. Mensen ontmoeten, oude bekenden tegenkomen of misschien nieuwe vrienden maken. Een kopje koffie drinken en vooral lekker babbelen. U betaalt 2 euro voor 2 kopjes koffie met natuurlijk wat lekkers. U hoeft zich niet aan te melden, kom gewoon eens binnenlopen en doe met ons mee. Elke woensdag van 10 tot 12 uur. Locatie, de Blauwe Trem.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 Alleen van mij Een oceaan Om te verzuipen Dag of warm Een helft te zijn Laat die ander nu maar kruipen Een oceaan Vol tranen is van mij Alleen van mij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 Sting met Fields of Cold. Vanaf nu gelden er voor bezoekers nieuwe parkeertarieven. Het parkeertarief op plekken die speciaal voor toeristen zijn bedoeld is 2,50 per uur. Een dagkaart kost 15 euro tot 20 euro. Parkeren in de woonwijken wordt duurder. We willen zo dat de woonstraten leefbaar houden en zorgen dat de bewoners dicht bij huis kunnen parkeren. Na een uitgebreide evaluatie onder de bewoners en de ondernemers... van het parkeerbeleid dat vorig jaar is ingevoerd... besloot het college en de gemeenteraad wijzigingen door te voeren. De boulevard, parkeerterrein De Zuid, de Vavageplein, de omgeving van de sportvelden... en de parkeervakken van de kort van de Lindenstraat en de Frans Zwanestraat... zijn speciaal bedoeld voor bezoekers. Een dag parkeren kost hier 15 euro leiden bezoekers naar de juiste parkeerplekken. In de zomer hoeven tussen 22 uur en 10 uur niet betaald te worden. De parkeertarieven in de woonwijken gaan omhoog. Per 1 juli, dus dat is nu, betaalt iemand daar 4 euro per uur... voor de eerste 2 uur en daarna wordt het 7 euro per uur. Op de fiets of met de openbaar vervoer naar Zandvoort komen... is altijd een goede keus. Zeker als er op warme stranddagen... De betaalbare parkeerterreinen al snel op bezet zijn. De volgende is ACTA en de Murk. Het regent zonnestralen.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 De goden mama oh, oh, oh, oh. Lijkt op het lijkt wel de regent als altijd maar het regen. Het was een Nederlandse rockband uit Den Haag die in de jaren 60 en 70 succesvol was. De groep werd in 1967 opgericht door Robbie van Leeuwen... die naar eigen zeggen bij de Motions zijn plafond had bereikt... en een groep wilde neerzetten waarmee hij internationaal meer kansen zag. Robbie van Leeuwen recruteerde groepsleden uit diverse hoeken van de Haagse beatscene... en koos in eerste instantie voor een zanger, Barry Hay. Hij hey, bedankte echter en van Leeuwen sprak de historische woorden... hier zul je nog spijt van krijgen. Uiteindelijk werd Fred de Wilde de zanger... en werd er een LP voor Polydor opgenomen. Het album was matig succesvol. In Loosrecht stuitte van Leeuwen en manager Kees van Leeuwen... op Mariska Veres, die naar optrad met The Motowns... tijdens een feestje van de Cold Earring. Via haar moeder werd er contact gelegd. Shocking Blue was de eerste Nederlandse groep die een nummer 1 hit had in de Billboard Hot 100 van de Verenigde Staten met het nummer Venus. Altijd weer zie you. in my soul that I just can't lose. Guess I'm on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 Dit was Stuk on You van Lino Ritchie. Elke dinsdag bent u welkom in Pluspunt voor een heerlijke warme kop, gratis soep. Mensen ontmoeten en gezellig samen eten. Vanaf 12 uur inloop. Rond kwart over 12 staat de soep voor u klaar. Elke dinsdag tussen 12 en 1 uur. Locatie, Pluspunt Zandvoort Noord. De volgende is Miss Montreal, door de wind.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 wat in mijn ogen staat geschreven Je moest eens weten Radio-collega Bart van der Meer heeft elke week een item over vervlogen tijden in de Engelse top 40 van 60 jaar geleden. Hij schreef deze week het volgende: Hoewel de oeuvre van Frank Eyfield wereldwijd niet heel erg aansprak, is hij er in zijn thuisland toch in geslaagd diverse nummer 1 hits te scoren. Daarnaast waren er ook enige top 10 hits, waaronder I'm Confession. Makkelijk in het gehoor liggende melodietjes die daardoor behoorlijk succesvol waren. Sing-along muziek. Let's go, Frank! Altijd weer. Zie je Dit was Without You van Harry Nielsen. Schilderijen in schilderijen. Tijdens deze lezing wordt u meegenomen in een verhalen... van kleinere schilderijen in schilderijen. Ontdek de extra betekenislagen. De deelname is 10 euro. Graag vooraan aanmelden via de website van Pluspunt. En het is zondag 23 juli van 2 tot 4 uur. De locatie, de blauwe Tren. It's a hard age. Bonnie Tyler. It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're die But a fool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 as long as you stand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 En dan hebben we Shine Fillon, een zanger van Westlife. Shine is geboren in 1979 en die wordt er vandaag 44 jaar. Shine Stephen Filan is een Ierse zanger en songwriter. Hij was een van de hoofdzangers en frontman van de jongensband Westlife... tot de groep in 2012 opgeheven werd. Nadat de groep ontbonden werd, debuteerde Filan met zijn soloalbum You and Me... dat in 2013 uitgebracht werd... Sean filde samen met Westlife met if I Let You Go. I keep on searching but I